No pass. Do it.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 Op een besloten bijeenkomst zei Blok dat Suriname een mislukte staat is door de etnische opdeling van de bevolking. In een brief aan de regering in Paramaribo betuigde hij spijt daarover. Blok Surinaamse ambtgenoot noemt de verontschuldigingen pover. Ze wijst erop dat Blok zijn woorden niet heeft teruggenomen. Ook wil ze dat hij excuses aanbiedt aan de hele Surinaamse bevolking en niet alleen aan de regering. President Trump denkt dat Rusland zal proberen de komende verkiezingen voor het congres in het voordeel van de democraten te beïnvloeden. Aanleiding is volgens Trump zijn ongekend harde opstelling tegenover de Russen, zo schrijft hij op Twitter. Hij levert geen bewijs voor zijn stelling. Bij de top in Helsinki zei president Poetin juist dat hij in 2016 hoopte op een republikeinse winst bij de presidentsverkiezingen. De FBI onderzoekt de Russische inmenging bij die verkiezingen die Trump aan de macht brachten. In Landgraaf in Limburg zijn bij een steekincident op straat twee mensen gewond geraakt. Een van hen raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De toedracht is nog onduidelijk. Drie panden van een bloembollenbedrijf uit het veld in de kop van Noord-Holland zijn op last van de gemeente gesloten. In de onveilige gebouwen woonden vele tientallen arbeidsmigranten, onder wie enkele minderjarigen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFN. Net nu, dus het app en voet. It's not on news, you want to be alone by anyone. It's not on you to have fun with anyone. But when I see you hanging about...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 So don't forget it It's just a silly face I'm going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 Ja Hey, hey. Thank you.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 Ja. Oh.